4 uur. Het NOS Journal. Lizorat Thomasen. In het herziene regeerakkoord gaan vooral alleenverdieners met kinderen er financieel op achteruit. Blijkt uit berekeningen van het NIBUD. Een alleenverdienende ouder met een inkomen van ongeveer 35.000 euro levert 4% aan koopkracht in. Een half procent meer dan in het oorspronkelijke regeerakkoord. Ook AOW'ers met een aanvullend pensioen van 20.000 euro zijn in het herziene regeerakkoord slechter af. Mensen die de komende vier jaar met vervroegd pensioen gaan, kunnen er tot 16 procent op achteruit gaan. Over het algemeen pakken de aanpassingen in het regierakkoord positief uit... voor mensen met een inkomen onder modaal of juist ver daarboven. Het Nibud heeft de koopkrachteffecten berekend voor 100 voorbeeldhuishoudens. Premier Rutte heeft gezegd dat het koopkrachtbeeld later nog kan worden bijgesteld. Dat gebeurt dan in de zomer bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Rutte reageerde op vragen naar aanleiding van de nieuwe cijfers van het Nibud. Zijn indruk is dat de cijfers niet erg afwijken van de gegevens van het Centraal Planbureau. Als het kabinet later nog met aanpassingen komt, dan geldt wel een uitgangspunt. Het gewenste politieke effect van het feit dat we gegeven de 46 miljard bezuinigingen... op voorhand de mensen met de laagste inkomens een extra buffer willen bieden... zodat zij die bezuinigingen ook he, wat, wat sterker staan om die bezuinigingen op te vangen. Rutte voegde eraan toe dat er altijd uitschieters zullen zijn. Daarom is er ook de bijzondere bijstand voor mensen... die met allerlei verschillende maatregelen te maken krijgen. In Servië is woedend gereageerd op de vrijspraak van de Kroatische oud-generaal Gotofina en de voormalige politiechef Markac. De Servische president Nikolic noemde het vonnis schandalig en zei dat het een duidelijk politieke beslissing was. Volgens hem zal de uitspraak oude wonden openrijten. Ook de Servische premier Dacic haalde het hard uit. Hij noemde het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag geen rechtbank, maar een politieke instantie. De oud-generaal en de voormalige politiechef stonden bij het Joegoslavië-tribunaal terecht... vanwege hun vermoedelijke rol bij de etnische zuiveringen. De Egyptische premier Kandil heeft tijdens een bezoek aan de Gazastrook... de Israëlische aanvallen scherp veroordeeld. Egypte zal alles doen om deze agressie te stoppen... en een staakt het vuren te bewerkstelligen, zei de premier in Gazastad. Israël bestookt de Gazastrook sinds woensdag met luchtaanvallen in reactie op Palestijnse raketaanvallen. In het verleden heeft Egypte bemiddeld bij botsingen tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. De huidige president van Egypte, Morsi, is lid van de moslimbroederschap. Die partij staat ideologisch dicht bij de Palestijnse Hamas. Het weer vanavond en vannacht vooral in het oosten en zuidoosten opklaringen. Lokaal kans op mist en nevel. Morgenochtend vooral in het oosten nog zonnige periode. In de middag raakt het overal bewolkt. Het wordt maximaal 7 graden in het oosten tot 10 aan zee. ANEB ah, verkeersinformatie. De avondspits valt voorlopig mee. Een enkele file is wat langer. Op de A10 West naar Zaanstad, 5 kilometer voor de Coenternol... stond daar een tijdje een kapotte auto, maar die is inmiddels weggehaald. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Oosterhout-Zuid en Geertruidenberg 6 kilometer, daar staat een kapotte vrachtwagen stil... en die blokkeert de rechte rijstrook. Op de A58 in West-Brabant naar Vlissingen, voorknoop in Zoomland, 3 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 De twintig beste boeken die u niet mocht lezen. Deel 2, Lolita van Nabokov. Morgen verkrijgbaar met de bon uit de Volkskrant. Michael, ik zit met een probleem. We hebben de verkeerde smartphones geleverd gekregen. En nu hebben we dus die commercials lopen, maar met de verkeerde aanbieding. Dus uh, die moeten we zo snel mogelijk stoppen. Oké, okay, dus we hebben een probleempje. Nou, heb, je, heb je een momentje? Ja, tuurlijk.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U hoorde voor het nieuws Frits Parend die opriep... voor andere namen voor het voetbalbegrip omhaal. Daar wordt druk op gereageerd. Ik zal er een paar noemen. Hip-hop-schop, de luchtfiets, zweefbeen-goal... achterover op zijn kop-schop, Sambaba... en ook een hele mooie, een san Marcootje. Andere suggesties? Afro hashtag, of hashtag AfroVML. Dan gaan we zo direct praten met Rob de Wijk over de escalatie van de oorlog tussen Israël en de Palestijnse Hamasbeweging in de Gazastrook. We gaan browsen met Bert Brussen. En u kunt ook op die dingen reageren. Hashtag AfroVML. Want na vier jaar van relatieve rust is er weer sprake van een heuze oorlog tussen Israël en de Palestijnse Hamasbeweging in de Gazastrook. Om een eind te maken aan de raketten die vanuit de Gazastrook werden afgeschoten... liquideerde Israël deze week een hoge Hamas-commandant. Met als gevolg nog meer raketten tot in de buurt van de miljoenenstad Tel Aviv. Israël heeft 30.000 reservisten opgeroepen en een nieuwe grondoorlog wordt gevreesd. Bij ons Rob de Wijk, directeur Centrum Strategische Studies. Eh, meneer de Wijk, waarom laait die strijd nu op? Ik denk dat dat te maken heeft met die Arabische opstanden hier de Arabische lente genaamd... waardoor eigenlijk de kastverhouding in het hele Midden-Oosten... totaal aan het veranderen zijn. Je ziet dat er een ander regime is gekomen in Egypte. Maar dat geldt eigenlijk voor al die omringende landen. Israël is een toenemend matig geïsoleerd geworden. Kan niet meer onvoorwaardelijk rekenen op de steun van de Egyptische president. Amerika is verzwakt. Dat is ook helder. Obama die wil eigenlijk niet een hele actieve, voortrekkende rol gaan spelen in dat conflict... maar probeert eh, toch een beetje vanaf de achtergrond te sturen. Leading from behind eh, is dat genoemd tijdens eh, de eh, oorlog rond Libië. Ja, en dan zie je dus eh, eigenlijk dat eh, Hamas... Eh, daar veel assertiever zich kan gaan opstellen in dat hele conflict... en gewoon zijn gelijk kan proberen te halen. heeft gewoon nieuwe bondgenoten, dat zie je ook de afgelopen dagen. met Brussel zit ook al aan tafel, gaan we zo direct over hele andere zaken uh, praten. Maar wordt er over dit onderwerp veel uh, op internet uh, getweet en gezegd? Nou, absoluut. Vooral het Israëlische leger zelf en uh, de Hamas... die zijn al uh, een beetje in een snoeiharde Twitter-propagandastrijd uh, terechtgekomen. Ja, dat is wel opmerkelijk, hè? Het zijn echt tweets afkomstig uit mensen... van of het Israëlische leger... Het lijkt of... er wel op, ja. Het ja. ziet er wel uh, echt uit... En vooral wat ze doen is inderdaad... wie, wie het meeste foto's van ver, verkoolde baby's kan laten zien. En dat gaat zo de hele tijd tegen elkaar in. Dus dat is een linkje naar een foto uh, van het IDF. En dan vervolgens weer... Ze noemen zichzelf al -brigade, die dan brigade zeg, ja, dus zeg maar de kant Ja, zeg maar de kant die dan weer... Nee, maar kijk, bij ons zijn de baby'tjes ook verkoold En dan is weer, wij hebben iemand doodgeschoten. Nou, maar wij hebben weer een tanker kapot gemaakt. Dus het is een... Uh, een hele gezellige Twitter-oorlog. Uh, ja, een psychologische oorlogvoering. Dat uh, gebeurt dat we natuurlijk gewoon uh, door de eeuwen heen gezien. En je maakt nu gebruik van de communicatiemiddelen die nu hot zijn. Dus uh, dat is Twitter. Maar als het zo is dat, dat uh, in dit geval Hamas zich sterker voelt. Hè, door ook alle andere veranderingen in de Arabische wereld. Was het dan verstandig van Israël om die liquidatie van die Hamas-commandant uit te voeren? Ja, dat past natuurlijk ook uh, eigenlijk in een soort propaganda-offensief. Uh, het is een krachtig signaal, want je kunt zeggen van. Uh, een propaganda-offensief van, van, van de Israëlische kant bedoel ik? Ja, he? natuurlijk. Want je kunt zeggen van uh, kijk eens wat wij kunnen, we weten dat je in die auto zit... we kunnen je liquideren als dat uh, nodig is. Uh, en dat ging ook gepaard uh, met allerlei uh, uitspraken van de Israëlische kant. Van uh, als dit nog een keer gebeurt, dan weten we je te vinden... en uh, zorgen we voor uh, leiders van Hamas dat je redelijk onderduikt... en onzichtbaar bent, want anders ga je eraan. En dat is natuurlijk wel onderdeel van deze hele strijd. Maar kijk, die strijd die komt natuurlijk niet... In één klap, out of the blue, op ons af. Uh, ik, ik denk dat het zo is dat het, uh, de afgelopen maanden honderden raketten... volgens mij 750 uh, raketten zijn er eigenlijk vanaf het begin van dit jaar al uh, afgevuurd vanuit, uh, vanuit Gaza. Dus ja, het werd wel een keer tijd dat, uh, ja, uh, da, wat wat, dat er wat gebeurde. Daar wilde Israël een einde aan ja. maken, maar wat, u, u zegt het, ja. de, de, de omstandigheden zijn veranderd. Ja. Dus, dus uh, de reactie op ook zo'n actie van Israël zal ook anders zijn, toch? Dan. Ja, die zal veel heviger zijn. En wat je dus nu ziet is dat uh, de omliggende landen zich daarmee gingen bemoeien. Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Die hebben, die hebben zich redelijk rustig gehouden altijd. Die dachten, nou ja, laat dat maar gebeuren daar. En nu begint iedereen zich er tegenaan te moeien. En dat is levensgevaarlijk. Er, er is nog steeds een vredesverdrag ja. met Egypte. Ja. Maar Egypte denkt wel, reageert wel heel anders. Die veroordeelt wat Israël doet op dit ja, moment. Ja, die veroordeelt. En die probeert die, mosse, die, die president die probeert daar nu een beetje doorheen te schippen... door aan de ene kant uh, ervoor te zorgen dat die verdragen niet, niet verkruimelen. Want dat zou maar zo kunnen gebeuren... als er echt uh, daadwerkelijk een strijd uh, ontbrandt uh, tussen uh, Egypte en uh, uh, en, Israël. Nou, ja. en en dat betekent natuurlijk dat je ook zeg maar, die fragiele politieke situatie in Egypte... en de fragiele economie, dat die dus ook naar de knoppen kunnen gaan. Hoe dus, gevaarlijk is deze situatie? Ja, ik vind hem buitengewoon gevaarlijk. Het, het punt zit hem... Nou ja, wat we net al hebben geconstateerd in een totaal andere situatie. En het zit hem dus in het feit eh, dat de positie van Israël in dit geheel totaal veranderd is. Hè. We hebben een paar weken geleden het bezoek gezien, bijvoorbeeld van de EMI van Qatar. dus eh, aan, aan Gaza. Dat betekent dus eigenlijk dat Gaza nu zichtbare bondgenoten eh, weet te krijgen. Er is ook in het noorden wat aan de hand voor Israël, met, eh, met betrekking tot Syrië. Daar zijn ook schermuitselingen nu eh, geweest. En daarbij komt ook nog eens een keer naar wat ik al eerder heb gezegd. Eh, dat Amerika verzwakt is en niet een hoofdrol op dit ogenblik wil gaan spelen. En eigenlijk oh, maar ook maar niet... steunt is wel nog wel, toch? Ja, hij steunt het eh, met zijn retoriek. Eh, en hij stuurt ook nog steeds geld. Maar het is niet zo dat Obama zich eigenlijk op dit ogenblik kan permitteren... om daar een zeer belangrijke vooraanstaande rol in te gaan spelen. Want Amerika zelf is verzwakt. Ze zitten met een geweldig begrotingstekort. Ze hebben eigenlijk gewoon geen geld meer om nog een keer een, een avontuur te starten. Het enige wat ze kunnen doen is de boel daar een beetje sussen. Dus Israël dat raakt uit... steeds meer geïsoleerd? Ja, dat is helder. En uh, dat zie je al uh, een aantal uh, jaren geleden uh, gebeuren... met de Turkije die weg is gedreven van, uh, van, uh, uh, van Israël... Je dat nu met landen die eigenlijk een, eigenlijk een soort passieve steun aan, uh, aan Israël gaven... door namelijk niks te doen. Uh, zoals e Egypte, die beginnen zich nu veel assertiever op te stellen. De, en wat ja, kan uh, Europa doen? Niks. Ik bedoel, wij zijn hier voornamelijk met elkaar bezig. En we, we proberen zelf economisch zoveel mogelijk overeind te blijven. Maar wij doen hetzelfde. Bedoel, ja. Frans Timmermans, onze overigens PvdA-minister van Buitenlandse Zaken, had ik niet verwacht, die steekt toch, steunt toch nu wel gewoon weer uh, openlijk Israël. Nou, maar ja. Een beetje hetzelfde als Obama, een beetje retoriek. En, uh. Ja, ja en je kunt eigenlijk niks. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat we in een diepe financiële crisis uh, zitten... Een economische crisis zitten in dit deel van, uh, van de wereld. En dat beperkt je opties uh, erg. Ik bedoel, kijk, ja, dat loopt natuurlijk door Frans Timmermans ook eh, tegenaan. De Palestijnen hebben een hogere status aangevraagd bij de VN. Dat moet ja. binnenkort over ja, beslist ik, als worden. Als ik hun was, zou ik dat dus nu ook doen. Want eh, wat kun je nou nog verwachten van het Westen? Ze kunnen nee zeggen, maar er gebeurt niks. We hebben een meerderheid in die algemene vergadering. Dus dat kan gewoon doorgaan. Ja, nou, je zegt Frans nu... Timmermans, die overigens als PvdA-kamerlid voor was... Ja. die zegt nu als minister van Buitenlandse Zaken... nee, dat is niet verstandig op dit moment. En hij wil dat heel Europa zich van stemming onthoudt. Gaat hem dat lukken, denkt u? Nou, misschien wel, maar dan gaat het nog steeds er doorheen. Want Europa heeft zeker niet de meerderheid in de algemene vergadering. Dus uh, als, de, uh, als de Palestijnen dit willen, dan lukt dat uh, gewoon. En dat maakt dus de situatie nog weer explosiever. Maar dat, dat zie je altijd. In crisistijd dan, uh, zie je altijd dat uh, bepaalde groepen, bepaalde landen daar gebruik van uh, maken. Ik en als, ik, als ik Palestijn uh, zou zijn, zou ik denk ik hetzelfde doen. Want ze kunnen namelijk niks tegen je ondernemen. Komt er een grondoorlog? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, eigenlijk is hij er al bijna. En als dit zo doorgaat uh, vanuit, uh, vanuit de Gazastrook, uh, dan denk ik dat Israël op een gegeven moment geen andere keuze meer heeft... dan, uh, dan het offensief in te zetten en dat, uh, in dat gebied binnen te vallen. Ik denk dat er weinig anders op zit. Dank voor deze uitleg. Rob de Wijk, directeur van het Centrum voor Strategische Studies. Zo direct Bert Brussen, maar nu eerst weer de Fan Jets. Growing up on bite symbol, wear the uniforms. But this is the war. Try not to, try not to understand it. Too young to choose, still want to be a bad. So life on hold, for now we never get old. Spending father's cash on my rock and hash. Try not to, try not to understand it. Too young to choose. Still wanna be a bad guy, lose. Don't mind the future. We live, we live, we live, we live again. The time when you won't let it, up. It's all. Johannes Verschaven, Michael Verschaven en Wolfgang van Wiemers. Dank. Bert Brussen, hoofdredacteur van de Jaap.nl. Eh, we hoorden van Frits Barend, die ook weer contacten in Jeruzalem heeft... dat daar ook het luchtalarm is afgegaan. Uh, het, het blijft daar doorgaan. Ook vandaag, tijdens het bezoek van de Egyptische premier, met, bleven de raketten afgeschoten. Kan dat, worden? Rob, wat, wat, met, uh, welke raketten vuren ze dan af om, om Jeruzalem te ja, raken? Ik zat er ook even aan te denken: van, dan moeten ze een behoorlijk bereik hebben. Tel Aviv uh, kan, uh, ja, dat komt kan net kan met, geraakt worden. net. Uh, met die ja, raketten. Hoe, ik, ja, ik weet niet precies hoe dat. Uh, hoe het bereikt zit ten opzichte van Jeruzalem. Ik heb even die kaart, wat dat betreft, niet helemaal precies in mijn hoofd. Ja, de televisie is ongeveer 70 kilometer, geloof ik. Dat, ja. dat halen ze. Ja. Jeruzalem ligt misschien net verder. Jeruzalem ook, verder. Ja, dan zou het moeten kunnen. Ook zoiets, zegt de ja. Frits. Uh, laten we hopen dat het niet gebeurt. Het is, uh, ondertussen gaat het op internet ook door, uh, Bert, of niet? Nou ja, zoals ik net al zei, ik, ik wil er daar nog, nog bij zeggen... dat het, dat het IDF, hè, het uh, Israëlische leger, is al echt jarenlang berucht... ook voor de propagandavoering op het internet. Ook als je in Nederland commentaar hebt of kritiek op Israël... er zijn in Nederland ook groeperingen... die staan er in direct verband mee en die proberen dat altijd te spinnen. Dus ze weten heel goed, uh, zeg maar dondersgoed, hoe het internet werkt. Uh, wat je nu ook ziet, dat is nu ook populair... er zijn al hele sites, daar zie je toch inderdaad... Uh, Heel veel foto's van uh, uh, eigenlijk iets te vrolijke militairen, Israëlische militairen... met uh, wel iets dubieuze onderschriften van uh, we gaan er naartoe en uh, we marcheren uh, tegen, tegen de vijand. Uh, ook die foto's zijn heel lang populair, want in Israël moet iedereen wat twee jaar in het leger. Uh, zowel mannen als vrouwen, dus er zijn ook heel veel sites die uh, doen, tonen heel veel foto's... van uh, overigens uh, uitzonderlijk mooie uh, vrouwen in uniform... Uh, dat neemt nu ook alweer allemaal in populariteit toe. Dus, dus het internet vaart er eigenlijk, of laat ik het zo zeggen, uh, we kunnen er wel bij varen bij zo'n oorlog. Dat internet, dat weet daar wel raad mee. En zo dus aan beide zijden. Uh, tot tot uh, minder uh, positieve resultaten leiden. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk allerlei voorbeelden gehad van dingen die op internet verschenen. Ook van het Amerikaanse leger bijvoorbeeld, die echt als een boemerang zijn teruggekomen op het leger. Nou ja, dat kan wel. Het grootste gevaar, of het gevaar dat is al zo, is dat het, je kan niet meer kan zien wat, uh, wat propaganda is. Dat was, was destijds ook. Ze maken beide gebruik. Ze plaatsen het liefst extra foto's van extra lijken en dat die erbij geshopt zijn of dat die uit China komen, dat maakt dan allemaal niet zoveel uit. Dus het is vooral een gevaar dat je... Volg je dat uh, erop te werken als informatiebron? Wat er op nou, bijvoorbeeld Twitter nee, gebeurt? niet echt. Ik uh, kijk gewoon naar, naar de feiten die probeer ik te, te plaatsen in mijn eigen context, in mijn eigen kennis over dit soort uh, conflicten. Kijk, een, een probleem is uh, dat uh, je ongelooflijk veel schade per definitie aanricht als je dit soort aanvallen uitvoert vanuit uh, Gaza, Israël in, maar ook vanuit Israël-Gaza in. Dat is een druk gebied. Ze hebben die wapenopslagplaatsen. hebben ze natuurlijk gewoon. veilig verstopt. tussen de bevolking. voor mij bij ziekenhuizen. Dus op het moment dat je gaat aanvallen. dan komt er een hoeveelheid collaterale schade. Vallen dat er wel, ook burgerslachtoffers? Dat wil je dus niet weten. Dus de definitie. Per definitie een ongewenst aantal burgers. zullen daar slachtoffer van worden. Maar dat is ook precies de bedoeling. Dus dat lokt, dat lokt men in Gaza ook. Dat lokt Hamas ook uit. Want daarmee kan je dus moord- en brandschilder de rest van de wereld. Ach, dat is altijd zo in dit soort conflicten. Dus uh, ja, daar kun je wel op wachten dat het gaat. Ja, maar gebeuren. is het aantal, uh, ja, laten we zeggen, verwarrende of misinformatie, neemt dat toe? Nee, dat is altijd. Je moet dat allemaal met een kooi gezout nemen. Je moet gewoon kijken wat kan en wat niet kan. Dus net even die vraag van zouden die raketten... Die Rusland kunnen bereiken? Nou, dan moet je dan even uitzoeken of dat kan. En dan moet je eens even kijken wat voor raketten ze hebben. Dan moet je maar even een cirkeltje om Gaza trekken. Dan ben je er zo achter. Nee hoor, er is een hele hoop miscommunicatie... een hele hoop misinformatie... Maar door de bank genomen kun je redelijk de dynamiek voor zo'n conflict wel uittekenen. Want dat is namelijk in bijna alle gevallen hetzelfde. We zullen het absoluut blijven volgen de komende, uh, uh, nou ja, niet alleen weken... maar jaren ongetwijfeld. Bert, ja. uh, afgelopen week uh, op het internet, andere zaken die opvielen? Nou ja, ik heb net een leuk scoopje. Uh, Richard de Mos, oud-Kamerlid van uh, de PVV. Uh, die is nu iedereen aan het spammen om lid te worden van zijn LinkedIn... Uh, met teksten. tekst, uh, oud-Kamerlid de Mos is op zoek naar spannende nieuwe uitdagingen. Help hem uit de wachtgeldregeling. Ach. Dus als u uh, toevallig <lacht> toch luistert en u heeft een <lacht> leuke baan... voor een leuke oud-PVV, zijn uh, cv staat op LinkedIn. Ja, dat valt en het scheelt meer ook werkloos, weer wachtgeld niet waar. Nou, absoluut, ja. Dus wat dat betreft een goed initiatief, zou ik zeggen. Nou ja, het is een heel aardig initiatief. Het is beter dan, uh, laten we zeggen, de Partij van de Arbeid in Amsterdam... die uh, vandaag ook uh, iets hadden met het uh, dreigende verloren gaan van baantjes. En dat is uh, zoals ik zojuist op geen stijl. En uh, AT5 uh, um, uh, ontgaan, uh, ontaard in uh, beledigingen, intimidatie en scheldpartijen. Onderling, binnen, binnen de Partij van ja, de Arbeid. Ja, want die deelraden die worden afgeschaft. En heel gek is daar niet iedereen binnen de Partij van de Arbeid blij mee. Dat was al besloten. Er zijn een hoop Partij van de Arbeidsleden die zeggen van... nee, we willen daarop meestemmen, die zijn nu zo ook boos dat ze inderdaad aan het schelden en bedreigen zijn geslagen. Niet fijn. Nou, dan kun je toch een voorbeeld nemen aan Richard de Mos, zou ik maar zeggen, als je ja. de baan kwijt bent. Nou ja, het ligt hier in Zuidoost al langer de afdeling van de Partij van de Arbeid <coughs> uh, in de clinch met de, de ja. centrale gemeente. Ja, dus... maar daar in Zuidoost gaat de PvdA ook echt schoppen en slaan, dat is dan weer een, een stapje verder. Ja, het is een probleempje lijkt me voor de Partij van Arbeid. maar ze hebben andere zaken aan hun hoofd, kan, kan ik me zo voorstellen, als het althans om Samsung gaat. Ja, ja nou, het gaat niet per se om Samsung. Andere dingen? Nou ja, um, um, uh, Mashable.com, een grote website... die heeft uh, nu al de top 10 van de meest uh, virale video's uh, 2012 online gezet. En ik vind het leuk om even de top 3 uh, voor te lezen... Ja. omdat het vooral gaat om het virale effect. Uh, opeens staat natuurlijk Kony 2012. Hè, dus de video die zo verhaal ging dat binnen zes dagen... al was hij al midden 100 miljoen keer bekeken. Joseph Kony. Uh, Joseph Kony, die kindsoldaten zou hebben... Daar horen we niet zoveel meer van, het was een hype. Ja. Uh, de, de organisator daarachter werd later een soort van psychotische naakt, masturberend op straat aan, uh, aangetroffen. En sindsdien uh, horen we iets minder van de organisatie. Ja, opzet was van hem onder andere om, om juist ervoor te zorgen... dat hij sneller gepakt zou worden door ja. de film te verspreiden... door te laten ja. zien wat die man gedaan had. Maar nou ja, dat, dat film verspreiden ging dus heel goed. Ja. Iedereen had het erover, maar wat je zag is dat ook zes dagen later... eigenlijk iedereen het ook weer vergeten was. Er zou hier op de Dam manifestatie komen, er kwamen zes mensen... Uh, en dat Daarna heeft niemand erover over gehad. En er is volgens mij nog niet zo heel veel gebeurd. Behalve dat Amerika zei: ja, nee, we hebben wel een mannetje stiekem daar in de jungle. Maar het lijkt er niet op dat daar iets aan verandert. Um, andere bekende video: De Gangnam stijl Dat is leuk om even te zeggen. Die is nu al 737.969.085 keer bekeken. Uh, die heeft ook nog één keer: 737.969.085 keer bekeken. Weet uh, er op de wijk waar het over gaat? Nee. of niet? Nou, ja, ik, dat, is, dat is een. Een Zuid-Koreaanse rapper die met die handen ja, ja, ja, zo... Ja, ik kan ja, ja, dat niet voorleggen. Ja. Dit is radio. Een gek ja. Ja. En ze ja. hebben ook de Guinness Book of Record gehaald uh, uh, van het aantal likes. Want het is namelijk 5.147.602 <lacht> mensen vonden die video leuk Terwijl maar 298.879 <lacht> mensen die video niet leuk vonden. Kijk, het is grootste hit ooit misschien wel. Is wel, is, dat is, uh, ik ben benieuwd of dat echt naar een miljard gaat. Ik heb eigenlijk geen idee wat het meest. Maar dit is wel inderdaad een van de meest bekeken. Ja. En uh, dit, dat, was, dat was nummer twee? Ja, en de, uh, de derde is. Uh, dat is een goed voorbeeld van hoe je kunt adverteren via viral marketing. Hè, dus via een filmpje. Uh, dat is een uh, van de uh, Belgische tv-zender TNT. Die hadden een filmpje op een plein. Daar staat een, een pilaar met een rode knop. En daar hebben ze een camera opgezet. En als je dan. Er komen mensen die drukken op de rode knop. En dan gebeurt er allerlei. Er komt een ambulance aan. Er is ineens een bankoverval voor je ogen. Onder het motto: Wil je meer zien? Ga dan op onze tv zenden. Uh, dit filmpje op YouTube. Hè, dus met, met, met een budget misschien van 3000 euro gemaakt. Is nu al meer dan 38 miljoen keer bekeken. Er zijn dus 38 miljoen mensen. die nu van die zender hebben gehoord. Als je dat lukt als bedrijf. dan ja. ben je gewoon koning. Dat is wel de nieuwe manier van reclame. Hoor zo'n vrouw Eat Your Heart Uit. Uh, <laughs> ja, nee, maar dat is een waanzinnige aantallen Natuurlijk. Dat, dat, zijn wel zinnig, zinnig, ja. dat zijn wel zinnige aantallen. Maar niet altijd met de gewenste impact, zoals dat filmpje van Jozef Koning. Ja, nou ja, de impact was natuurlijk om, om awareness te kweken. En vanuit die awareness moet natuurlijk dan iemand, een regeringsleider, opstaan. die zegt: van we gaan erachteraan. Dat is dan iets minder gelukt, denk ik. Zal zo'n man ooit gepakt worden op de weg? Klopt. Iedereen, iedereen wordt altijd wel ergens een gepakt. Ja, Het zal even ja, dan kan je, ja of, of verdwijnt in de gevangenis. Of ja. anderszins, ja, nee, dat. Daar kan je vergif op meenemen dat dat gebeurt. Nou ja, hij zit er ook al wat 30 jaar of zo. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Dat is over de virals die zich snel verspreiden onder filmpjes. Ja, nou ja, vandaag ook nog leuk. Uh, Maurice de Hond kwam in een persbericht. Dat kennen hem allemaal als Opiniepijler. Die is ook een groot voorstander van de, uh, nieuwe media digitale media. Heeft in maart heeft hij een concept bedacht. Dat moet de Steve Jobs School heten. Dat is dus een, een uh, middelbare school met een heel nieuw onderwijsconcept. Uh, uh, waar leerlingen dus vooral iPad gebruiken. Waar alles dus vooral virtueel is. Hij heeft net uh, vandaag dus bekend gemaakt dat in 2013 inderdaad ook in Amsterdam enkele scholen zullen gaan werken volgens die uh, onderwijsplannen. Nou ja, het meest fascinerende is dus behalve dat inzetten van nieuwe technieken als de iPad, uh, dat het toch gaat om nieuwe groepsvorming. Dus een community is een school die twee of vijftig uh, weken per jaar open is, van zeven tot zeven uur s avonds, waar leerlingen in en uit kunnen lopen. Um, en waarbij ze dus in een groep werken, niet alleen uh, klassikaal, maar ook via de cloud en dus via, uh, dus via de manier waarop ze uh, via internet samenwerken. Ik zou je jaloers, ook al dat die mijn tijd was. Ik weet, niet. ik weet niet of ik ja. zo jaloers op ben. Want het moet dan nou, moet je hoeft wel... al die boeken niet te sjouwen. Je kan in- en uitlopen. Nee, maar ik weet niet. Als ik bezig ben met dingen te schrijven, dan heb ik wel boeken nodig. En dan ja, die kom ik niet alleen maar met een iPad uh, iPad uh, draaien. Ik moet, Nee, ik moet dingen ook uitdraaien en zo. En, uh, nee, zo werkt dat gewoon niet. Ik bedoel. Het, het lijkt mij dat het, uh, dat het tot ongelooflijke oppervlakkigheid uh, leidt uiteindelijk. En, en niet tot echte kennis. En, uh, in, in de huidige tijd wordt kennis vaak verward met het bij elkaar googelen van feitjes. Maar dat is natuurlijk gewoon geen kennis. Dat, dat is informatie. Dat... En dat is, dat is een groot verschil. En het, ja. ik, ik, dit plan ken ik natuurlijk niet helemaal. Maar er is wel meer mee geëxperimenteerd met dit soort dingen. En het gaat dan vaak niet om het opbouwen van kennis. Maar om het bij elkaar harken van feitjes. Maar dat is natuurlijk niet iets waar je... Het zit juist in waar je heel erg veel verder mee komen. Nee, nou, maar die boeken die staan ook online. Dat is het verschil. Je hebt dezelfde kennis die we vroeger uit boeken leerden, die komen dan, hmm. die, die moeten ook online zijn. Ja, die dat staat ook ik op al. iPad. Maar dus, alle uh, artikelen die ik gebruik die staan ook al online. En die zitten in digitale bibliotheken Dat heb je ze toch, via de computer? Ja, maar staan, je leest het liever van papier, wou je zeggen. Nou, op een gegeven ogenblik lees je iets, maar je moet het ook kunnen opslaan. Je moet er ook iets mee kunnen doen. Je moet daarmee terug naar gaan. Je moet bijvoorbeeld kunnen highlighten. Dat is ontzettend moeilijk om dat uh, te doen in een, uh, in een, in een digitaal stuk. Dat denkt, is... Als je iets op een computer leest, slaat het minder goed op dan... Oh, een dat, is... Is 100... Echt, ja, dat is wel bewezen dat dat zo is, ja. ja, ja, is ja onmogelijk. Is... Of je moet een fotografisch geheugen hebben. Maar je moet op een gegeven ogenblik moet je dingen kunnen onderstrepen. Ja. En dat moet je weer terug kunnen halen. En dan moet je snel heen kunnen gaan. En dat is, dat is uh, vind ik, een van de grootste. Uh, bezwaar op dit ogenblik van, uh, uh, van die digitalisering van highlight is Het highlight is, is het wel mogelijk, maar het is inderdaad een onderzoek... Ja. dat heeft bewezen dat je van papieren boeken uh, beter de informatie ja. opslaat... Ja, dan, dan van scherm. Ja. Dat, is, dat heeft dus te maken met de omgeving en de context... Ja. en hoe het eruit ziet. Dan moeten we meer ben... aan geven, want dan blijven al die boekenwinkels ook bestaan. <laughs> want die hebben het lastig. Uh, daar moeten we het bij laten. Ik, Voor ik, ik, hoor, deze de, week. ik hoor de Eintunen. Ja, want wij gaan uh, eerst horen van Bert van Sloten... wat er zo direct te oh, beluisteren beetje. is in het Radio ja, om te beginnen gefeliciteerd ook jullie met het behalen van die prijs. Hè. Beste zender zijn we. Um, maar afgezien daarvan, nou ja, ik dacht vorige week felicitaties kan er nu wel weer. Een applausje ja, af in het café, maar het lukt niet Jan. Zeg, wij gaan het hebben over de koopkrachtcijfers. We gaan het hebben over natuurlijk de Gaza en alles wat daar op dit moment gebeurt. We gaan ook naar Heerenveen, want daar wordt geschaatst. Namelijk de eerste krachtontmoeting met de buitenlandse schaatsers. En natuurlijk nog veel meer nieuws zo dadelijk in het Radio Ancient. Hier te beluisteren op deze zende. Maar voor het zover is, gaan we luisteren naar Lieslot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Net buiten Jeruzalem is een raket ingeslagen. Ambulances waren snel ter plaatse. Volgens de Israëlische media zijn er geen slachtoffers. Kort nadat het luchtalarm was afgegaan in Jeruzalem... lieten de Hamas-militanten in de Gazastrook weten dat er een raket was afgevuurd op de stad. Eerder vandaag werd een raket afgevuurd op Tel Aviv. Die kwam in onbewoond gebied terecht.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 ProRail en de NS laten een extern bureau-onderzoek doen naar de problemen in de Schipholtunnel. tunnel De tunnel moet vaak worden afgesloten in verband met brandjes of andere storingen, waardoor de treinreizigers naar de luchthaven vertraging oplopen. Vanochtend moest de tunnel voor de derde keer deze week dicht. En dat is nieuws op dit moment.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 Een hele goede middag. Koopkracht, ook vandaag. Kostwinnaars gaan er namelijk flink op achteruit. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In Spanje is de crisis zo toegeslagen dat huizen die ooit miljoenen kosten... nu voor een prikkie van de hand gaan. Jessica van Spengen ging kijken. Een bijzondere uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal. De Kroatische generaal Kotovina is namelijk vrijgesproken. En in Nederland schreeuwen de kleine kernen om aandacht. Want vooral in Limburg krimpen de dorpen. We zijn in Heerenveen, Noord-Nederland. De eerste krachtmeting tussen Schaatsland Nederland en de rest van de wereld. Sebastian Timmerman, en dat doen de vrouwen als allereerst op de drie kilometer. Wie zijn er in de baan? Uh, Jorien Temors, uh, die rijdt nu in de uitrijbaan. En uh, komt nu overeind en uh, zwaait naar het publiek. En dat uh, mag de shortrex te doen. Want zij uh, ja, rijdt toch erg goed op de lange baan de afgelopen weken. Vorige week bij het Nederlands kampioenschap uh, verraste ze al vriend, vijand en zichzelf met de derde plaats. En daarmee kwalificeerde zij zich voor deze eerste wereldbekerwedstrijd in Ereveen. En ze rijdt nu 4.06.90. En dat betekent niet alleen de snelste tijd. Na zes ritten van de acht ritten die er op het programma staan. Maar ook dat ze nog weer 900ste van de seconde sneller is dan vorige week. Dus een persoonlijk record voor Jorien Temors. Ruim twee seconden sneller is dan de Russin Olga Graaf... die voorlopig uh, dus op de tweede plaats staat. Maar als je ook kijkt naar de slotronde van Jorien de Mors... dan haalt ze gewoon, rijdt ze gewoon nog zeventiende sneller dan zeg maar, de uh, voorlaatste ronde. Dus dat heeft uh, Jorien de Mors erg goed gedaan. Twee ritten dus nog te gaan. We krijgen nu de laatste Nederlandse in de baan. En dat is de Nederlands kampioene Diana Valkenburg... vorige week ook erg sterk op deze drie kilometer. Neemt het op tegen een hele goede rijster op lange afstanden... De Duitse Stefanie Beckert en dan dadelijk in de laatste rit... ...goedeld Claudia Perstein tegen uh, Martina Sablikova. Dus de internationale grote kanonnen, om het zomaar te zeggen... ...komen nu in de laatste twee ritten in de baan. Uh, maar uh, zeker een hele mooie tijd gezien van Jorien Moors. 496 aan de leiding. Andere Nederlandse dames die we gezien hebben, Marije Joling... ...deed het heel netjes, staat voorlopig derde. De jonge Antoinette de Jonge eet net geen persoonlijk record... ...maar wel voorlopig op de vierde plaats. Irene Wüst, die viel eigenlijk een beetje tegen. Voor haar duurde deze race 2,5 rondje te lang... De laatste 2,5 ronde verdween de energie uit uh, haar lichaam. Staat voorlopig met 4-12 op de vijfde plaats. De laatste Nederlandse is nu dus begonnen. De Nederlandse kampioene Diana Valkenburg tegen Stefanie Beckert. Het is vijf minuten over half vijf. Straks gaan we weer terug naar Heerenveen. Ook vandaag weer beschieten Palestijnen en Israël elkaar. In de Israëlische hoofdstad Jeruzalem is een half uur geleden een raket neergekomen. Correspondent Anki Reggers in Israël. Anki, wat weet jij daarover? Ja, het waren er zelfs twee raketten, uh, niet eentje, maar twee. Maar zoals ik uh, begrepen heb is deze raketten, zijn deze raketten niet in de stad zelf terechtgekomen, maar uh, buiten de stad. En er zijn ook geen uh, gewonden of er is ook geen schade. Uh, dus, maar dat was wel een enorme verrassing dat het in Jeruzalem terechtkwam, want iedereen ging er hier vanuit dat... Uh, de Hamas niet Jeruzalem als doelwit zouden nemen voor het eenvoudige reden dat er in Jeruzalem dus ontzettend veel moslimheilige plaatsen zijn. Ja. Dus hij uh, lag eigenlijk buiten de, de uh, rijkwijten. En ja. dat is toch gebeurd. Dat is Jeruzalem, wat dus inderdaad een enorme verrassing is dat daar iets uh, terecht is gekomen. Maar eerder vandaag werd ook al Tel Aviv aangevallen door Palestijnse raketten. Die troffen geen doel, er vielen ook geen slachtoffers, maar um, de paniek zal wel goed zijn toegeslagen in Tel Aviv. Ja, maar Tel Aviv zoals Tel Aviv. Dus, uh, de mensen zijn dus echt zeer verbaasd. Ze vinden het ook heel angstig om dat, om dat luchtalarm te horen. Maar zoals ik nu zie, is heel Tel Aviv weer zoals het altijd was op uh, vrijdagavond. De terrasjes zitten vol, de, de kroegen en de bars zitten vol. En ja, de, iedereen heeft er wel voor gezorgd dat hij in de buurt is van een uh, beschermde omgeving. Dus als het alarm afgaat dat ze in ieder geval ergens in een schuilkelp... of in een uh, beschermde, beschermd gebouw kunnen gaan staan. Maar Tel Aviv, daar gaat het leven gewoon door. Ja, ga ik naar Monique van Hoogstraat in Gazastad. Monique, volgens mij heb jij een heel ander beeld daar. Um, ik heb niet heel goed kunnen volgen wat Ankie vertelde. Nou, Ankie De verbinding ver... is niet zo goed. Ankie vertelde dat in Tel Aviv het leven gewoon doorgaat... en dat mensen alweer op terrasje zitten. Ah, nee. Dat is hier niet het geval. Het leven is hier vandaag heel anders dan op een uh, gewone vrijdagmiddag. Op een gewone vrijdagmiddag gaan mensen uh, uh, s ochtends boodschappen doen en na het uh, uh, middaggebed gaan ze naar familie of naar het strand of uh, misschien wel in een parkje zitten. Uh, dat gebeurt allemaal vandaag niet. Het is ontzettend uh, stil op straat. en Met name nadat de premier van Egypte uh, is vertrokken is het, uh, zijn er zware bombardementen uh, begonnen. De avond is nu ook gevallen. Dus dat betekent uh, ook uh, over het algemeen nog zwaardere bombardementen. Het gaat uh, eigenlijk aan één stuk door uh, uh, op dit moment. Ja, durven mensen überhaupt de straat nog wel op om bijvoorbeeld de noodzakelijke boodschappen te doen? Ze durven wel, uh, wel de straat op, maar ze blijven over het algemeen weg van uh, de hoofdwegen. En uh, de wijken waarin mensen, waar mensen weten... ...dat de, de islamitische strijdgroepen van, daaruit, he, van waaruit de islamitische strijdgroepen hun raketten afvuren. Uit die wijken zijn de meeste mensen weggegaan. Die, die verblijven nu bij familie in andere plekken in de stad die iets veiliger lijken. Boodschappen doen gebeurt over het algemeen nou, bij daglicht... Um, er, is niet, er is nog wel uh, eten te krijgen, uh, niet, maar wel minder uh, dan er was. En met name brandstof uh, is schaars uh, op dit moment. Ja, nou gaat het hier uh, bij ons erover van: zal het komen tot een uh, grondoffensief van Israël? Uh, hoe denken de mensen daarover? Uh, Voelen ze dat er een grondoffensief dichterbij komt? Nou, dat is in elk geval de grootste angst uh, die mensen hier hebben. Uh, er wordt heel veel over gesproken en veel over gespeculeerd. Uh, als de, uh, de Israëlische troepen zouden binnenvallen. Ja, dan komt de oorlog echt dichtbij. Dan, dan ligt hij in principe op elke straathoek uh, op de loer. En uh, mensen herinneren zich natuurlijk nog heel goed de laatste grondoorlog van vier jaar geleden. toen heel veel uh, doden vielen, ruim 1400 uh, doden. Uh, ik begrijp net dat de islamitische jihad. een van die uh, strijdgroepen uh, die raketten op Israël afvuurt, heeft gezegd. Uh, als Israël inderdaad binnenvalt met, met militairen... dan gaan wij onze fajr raket inzetten. Dat is een lange afstandsraket van Iraanse makelij. Die hebben ze kennelijk, begrijp ik nu, tot nu toe nog niet ingezet. Ja, en die kan allerlei doelwitten raken in het, in het centrum van Israël. Dankjewel, Monique. Monique van Hoogstraten was dat. En daarvoor hoorde u Ankie Reggers. Door het aangepaste regeerakkoord verandert de koopkracht... voor veel huishoudens minder extreem dan door het oorspronkelijke akkoord. Dat meldt het budgetinstituut NIBUT... dat de koopkrachteffecten voor de komende vijf jaar heeft doorgerekend. ge -Joke Wilmink is directeur van het NIBUT. Goedemiddag. Goedemiddag. In het algemeen, hoe gaat het met onze koopkrachtplaatjes... ten opzichte van het oorspronkelijke regeerakkoord? Laat ik het anders vragen. Zijn de scherpe randjes eraf? Ja, die zijn er zeker af. Al zien we dat bijstandsgerechtigden nog steeds uh, flink uh, inleveren. Laten we eens even kijken of we het op een rijtje kunnen zetten. Welke groepen gaan er op vooruit? Op vooruit dat zie je bij de tweeverdieners. Dus werken loont echt. Maar ook daar zie je wel wat minnetjes nu. Lage inkomens uh, werkende, daar zie je ook uh, wel een, een plus. is dus een soort aansporing van zoekwerk. Dan ga je er echt op vooruit. Daar zijn de randjes eraf, dan heb je ook de groepen die erop achteruit gaan. Welke groepen gaan erop achteruit? Erop achteruit gaan in elk geval de bijstandsgerechtigden. En ook de, de mensen met een vroeg pensioen, daar zie je nog steeds een flinke uitschieter. Dat kan tot 16% zijn. En ook de mensen, met name de echtparen, met een aanvullend pensioen, dus 65-plussers met een aanvullend pensioen, daar zien we ook flinke minnen. Ja, en de gezinnen met de kinderen? Dan zien we bij de alleenverdieners uh, nog minder staan. En bij de tweeverdieners, bij de beide ouders werken... zien we niet meer alleen plussen staan zoals we eerst wel zagen... maar ook minnen. Maar daar uh, zien we wel dat dat werken loont. En dat ook als je allebei werkt... dat dat meer beloond wordt dan wanneer eentje werkt. Dat is duidelijk. Ik uh, dank u wel voor uw uitleg graag gedaan. Het loont dus nog steeds om allebei te werken, dat hoorden we net van het Nibud. Reden voor ons om onze verslag even maar eens op pad te sturen. Louis Dekker is dat vandaag en uh, we sturen hem naar de Margriet Winterfair in de Jaarbeurs in Utrecht. Want uh, de grote vraag is natuurlijk of mensen al zitten te rekenen wat dat allemaal voor hun betekent en waar gaan ze op bezuinigen? Louis? Ja, nu het hele land meeluistert, is het extra belangrijk om maat te houden. Hè? Ja, dan zou ik heel goed mijn best doen, hè? Ach, houdt hij er net mee op? Ja, daar komt hij weer dan, hoor let op. Ja. Welke hoogvlieger is dit? Volgens mij een heitje boembeitje of zoiets. Hè? Het is een oud menendietje, dat weet ik wel. Maar dat is nog niet zo heel oud hoor. Joop is orgeldraaier en orgeldraaiers die weten waar ze moeten staan, waar de menigte is. Dus is het geen toeval dat hij in de buurt van de ingang van de jaarbeurs op het jaarbeursplein staat geparkeerd om vandaag vrouwen te vangen. Ja, dat waren een heleboel vanmorgen vroeg. Ik denk dat het een aardig volle is winnen. Maar ik hoop dat ze er ook weer een keer uitkomen. minstens een beetje op tijd. <lacht> en dat ze nog wat overgehouden hebben. Want waren ze zuinig vanochtend? Ja, zuinig als anders. Je kan het wel merken. Dus ik denk dat ze minder zakgeld meegekregen hebben van de man. <lacht> ja, merkt u het echt? Want ik ja. hoef het niet uit te leggen. Het is crisis met hoofdletters. Het gaat maar om één ding: koopkrachtplaatjes. Ja, en ook de orige heeft er last van. <lacht> Zeker de orige man. maak er wel zorg over, maar ja, goed. Het is niet anders, hè. Ik leid u wel af, hè, want als u praat... Nou, dan mis ik normaal, Jack. Maar, uh, Mannen kunnen geen twee dingen tegelijk, hè. Vrouwen wel. Vrouwen wel, ja. Zeg, wat scheelt het nu? Dat die vrouwen toch een beetje de hand op de knip houden? Want u zegt, ik merk het. Nou, ik denk wel, uh, Nou, het zal zijn 30, 40 procent wel minder dan vorig jaar, denk ik. Want vorig jaar, zelfde beurs, zelfde plek. Ja, het is wel een stukje slechter geworden, hoor. Weet u wat het allerergst is? Nou. nou staan we hier twee minuten met elkaar te praten. En heeft hebt er nog niet één gegeven. Zie je het dan? Ik ga snel weer weg. Oké, okay. hey, bedankt hè. <laughs> De Orgelman en Louis Dekker. Sebastian Timmerman, dat zijn weer hele andere geluiden. De drie kilometer. We verlieten je. Uh, Sebastian, toen uh, Stephanie Beckert in de baan kwam. En die wil wat bereiken dit seizoen. Uh, gaat ze dat ook waarmaken? Ze heeft uh, de snelste tijd gereden. Won van die aan de Valkenburg. En reed 404,39, die Beckert dus. En wordt dat de winnende tijd vandaag in Ereveen? Dat zou zomaar kunnen. Want Olympisch kampioene en regerend wereldkampioene Martina Sablikova... komt toch uh, behoorlijk tekort als je het vergelijkt met Stephanie Beckert. Sablikova geeft twee... 2,3 seconden toe... En dus gaat de eerste internationale overwinning van dit seizoen op een drie kilometer. Inderdaad naar die Duitse Stefanie Beckett. Die in haar carrière al veel te kampen heeft gehad met, rug, met rugblessures. De rug dat is haar zwakke punt. Maar ze begint in ieder geval prima aan dit seizoen. 4-0-4-39. Sablikova leidt dus uh, prompt de eerste nederlaag. 4-0-6-71. Wel goed genoeg voor de tweede plaats. En Jorien Tamors een week na haar derde plaats op het Nederlands kampioenschap. Mag ze dadelijk ook voor de eerste keer in haar carrière op het podium gaan staan. van hoor. de hoor. Ja, zeker weten. Want zij wordt derde in haar persoonlijk record van 4-0-6-90. Diana Valkenburg eindigt op de vierde plaats. Nam het op tegen Beckert, maar verspeelde een hoop tijd in de laatste ronde. Net dus tekort voor het podium. Marije Joling wordt zesde. Antoinette Jong zevende. En Irene Wust eindigt op de achtste plaats. De tegenstandster trouwens van Sablikova in die laatste rit was Claudia Perstein. Met haar 40 jaar had ze wat moeite om aan het begin van het seizoen goed op gang te komen. Komt niet verder dan de elfde plaats. Haar landgenote Beckert Stephanie Beckett wint dus de eerste drie kilometer voor Sablikova en Ter ja. En nadat we dadelijk de baan gaan verzorgen en de huldiging gaan zien van deze drie kilometer... gaan we het programma vervolgen met de 500 meter. Ook voor de vrouwen daar aan de start namens Nederland. Margot Boer, Marit Leenstra, Laurine van Riesse en de Nederlands kampioene Thijs Unema. En dan uh, daar later op de avond nog de vijf kilometer bij de mannen. Goed, dat later allemaal vandaag hier op deze zender op Radio 1. Marco. Oh, is binnengekomen. Een zeer goedemiddag, Marco. Hallo Bert. Ook gefeliciteerd, hè, want je werkt tenslotte... bij de beste zender van Nederland. Dus dat moeten we eventjes benoemen natuurlijk. Ja, ja. zal vast naar jou komen. Zeg maar, het is wel grijs ja. vandaag. Wat een uh, grijze bedoeling. Hoe kan dat nou? Ja, het is rustig weer. Hè. Het is najaar en hoogdrukgebied. En eigenlijk zijn dat twee ingrediënten die dit heel makkelijk maken... voor laaghangende bewolking. Eventueel mist. Nou, daar staat net iets te veel wind voor. Dus het is wel wat nevelig, maar echt, echt heel slechte zichten hebben we niet. Maar wel die laaghangende bewolking. Het nee. is overigens uh, niet overal. Nee? Want in Limburg is het prachtig weer. Oh, Dat zullen we bij het Sinterklaasjournaal leuk vinden. <laughs> zeg maar, nu hij het weer zo lelijk vindt... zou die goede Sint wel komen, ik citeer vrij. Uh, wat denk je? Nou, Hij komt, zeker als hij de weersverwachting heeft gezien. Want uh, als je nu kijkt naar wat voor weer we in Nederland hebben... Ja, dan is het inderdaad grijs. Dan vind je dat misschien niet zo heel lekker. Maar de weersverwachting voor morgen is eigenlijk gewoon best oké. Okay. We hebben opklaringen in Limburg. Die breiden zich in de loop van de avond en nacht over het land uit. En dan uh, hebben we morgen bij avond van de dag... Best aardig weer, flink wat zon, af en toe wat bewolking. In de loop van de dag wordt de bewolking van het zuidwesten uit wel weer dikker. Nou ja, de Sint komt natuurlijk in Roemont aan, dat is in het ja. oosten van het land. dus daar Oosten, ze... hallo? Ja, oostelijke helft van het okay. land. Hè? Als je het Nederland ja. gewoon even in tweeën <laughs> hakt, dan zit je toch aan de oostkant. Oké, okay, meneer de Weerman. Ja, ja. Eh, zuidoosten, oké, okay, prima, ook goed. Maar daar houden ze in ieder geval de zon het langst vast. En, en neerslag komt er wel, maar dat is pas in de avond en alleen in het westen van het land. Nou ja, dan temperaturen van uh, 8 tot 10 graden. Eigenlijk prima weer morgen. Ja, en de maan, schijnt die door de bomen? Ja, dat gaat vanavond en vannacht zeker gebeuren. Want die opklaringen in het terrein. Overigens is het in de nacht na zondag dan gewoon weer bewolkt en regenachtig. Dus ja, dat is dan weer een net anders. En is het koud dan s'nachts, richting de nachtvorst? Uh, deze nacht wel. In het oosten van het land komt het kwik nog dicht bij nul. In de nacht naar zondag niet, want dan is het gewoon bewolkt. En dan hebben we nou ja, 4 tot 6 graden als minimumtemperatuur. Dus het is echt niet koud. En zondagochtend hebben we dan ook nog dat grijze weer met regen. Uh, maar in de middag van het west-uit weer opklaringen. De zon komt erbij. En dan is het zondag ook gewoon weer een graad of negen. Dus uh, eigenlijk niks om over te klagen. Ja, en de dagen daarna? Rustiger weer weer. Het is nu eventjes zo dat we te maken hebben met een storing. Hè? Dus die komt naderbij daardoor wat meer wind... en zaterdag even wat opklaringen ervoor Dan die regen op zondagochtend. En daarna weer wat opklaringen. Nou, de dagen daarna gaat de wind weer heel rustig uit de zuidelijke richting waaien. Betekent dat neerslagkans klein is. Maar we hebben ook wel weer meteen het gevaar van die laaghangende bewolking. Dat hoort gewoon een klein beetje bij dit jaargetijde. Ja. Ken je deze tonen? Moet je eens luisteren. Deze tonen. Kan je... Weet je wie dit zijn? Jij bent een beetje van die leeftijd. Ja, nu vraag je me toch wat. Orchestral manoeuvres in the dark? Central manoeuvres in the dark, forever live and die was dat. U zult misschien denken van, god, dat is een lekkere rustig vrijdag... We kunnen doorrijden. Nou moet ik u toch teleurstellen. Maar er is ook wel een reden voor waarom ik u moet teleurstellen. Want we hebben geen contact met de ANWB. De verbinding ligt er eventjes uit. Er zijn wel files. Bijvoorbeeld Breda-Vlissingen bij Wouwse Plantage. Vijf kilometer. Dat doen ze ook altijd bij de ANWB. Hè. De belangrijkste eruit nemen doe ik dan ook maar eventjes. De A13. Ippenburg naar Delft-Zuid. Vier kilometer. En Utrecht-Breda bij de brug rond Gorkum. Ook een aantal kilometers waar het wat stroopt in ieder geval het verkeer. En dan gaan wij door naar 21 december. Dat is een belangrijke dag, althans, voor sommigen. Want sommige mensen denken dat op die dag, dit jaar, de wereld vergaat. Want de kalender stopt, de kalender van de Maya-indianen... in Zuid- en Midden-Amerika. Vergaat de hele wereld volgens de mensen of niet? Nou, een klein dorpje in Zuid-Frankrijk schijnt de dans te ontspringen. Ron Linker aan de lijn. Ron, uh, is dat een dorpje in? Uh, dat is dus niet een dorpje in Bretagne, maar een ander klein dorpje. Nee, het is niet Asterix en Obelix, nee, uh, Ik denk nee. bij een klein dorpje altijd daar. <laughs> ja, nee, het is een klein dorpje. Het heet Boekaras. aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk, dus. En daar vlakbij ligt de piek de Boekaras. een hele bekende berg en ja, die mensen die dus denken dat je daar veilig bent... die, die, die hechten een magische waarde toe aan uh, die bergen. Uh, het, is, het is variërend van een magnetisch veld... dat alle rampen zal tegenhouden... die op 21 december over ons uitgestort worden. Tot aan, ja, zeg maar, een soort garage voor ufo's... die op 21 <lacht> december... <lacht> het serieus? Serieus, Bert, even erbij blijven. Die op 21 Sorry. december uh, opstijgen om die mensen dan mee te nemen... die op de berg staan. Hoe dan ook een kleine groep doemdenkers verwacht dus... dat als je op 21 december gered wilt worden... dan heb je maar één bestemming. files of niet? Boekaras. Ja, maar uh, hoeveel mensen worden er dan wel niet verwacht in Boekaras? Ja, dat is toch een beetje onduidelijk, hoor. Kijk, de burgemeester heeft vandaag nog eens gezegd... 10.000 mensen. Maar die kan overdrijven, want uh, hij, hij vindt het hele verhaal maar lastig. En uh, hij heeft er belang bij om het misschien wel een beetje te overdrijven. Het is een moeilijk te uh, bereiken bestemming, hè. Uh, er is geen snelweg naartoe, uiteraard. Geen uh, peage, maar slingerende weggetjes de berg op. Nou, als het een klein beetje sneeuwt, dan is dat dorp volledig afgesloten. Dus als je dat bekijkt, dan zou je denken, nou, niet zo heel veel wensen. Maar, maar toch, we hebben eens even gekeken naar hotels in de omgeving. 30 kilometer, de straal van 30 kilometer. Alle hotels volgeboekt voor 21 december 2012. Zijn het journalisten of zijn het doemdenkers... Of zijn er toch mensen die het zekere voor het onzekere willen nemen? Ja, kan je niet uh, eventjes een, een huis op de kop tikken daar zo? Of is dat ook onmogelijk? Nou, je, je, je, je lacht erom Bert misschien een klein beetje. Maar uh, de, de onroerend goed is de afgelopen jaren daar gestegen... melden sommige Franse media. Het hangt er een beetje vanaf met wie je spreekt. Want als je mensen in het dorp zelf uh, aan, het, aan de lijn krijgt... Dan, dan hebben die het over. Ja, dat zijn journalisten die dat melden. Hoe dan ook. Uh, uh, sommige Franse media zeggen dat inderdaad mensen daar huizen zijn gaan kopen... met uh, de bedoeling om daar te zijn... Op 21 december 2012. Ja, ik denk dan altijd dat is een soort complot. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Zijn er plaatselijke makelaars of zo die daarin zitten? Of waar is het eigenlijk oorspronkelijk van na, nagekomen, dit verhaal? Nou ja, goed, we, de kalender van de Maya's... die, die bestaat natuurlijk wel heel lang. Uh, en... Uh, de blijkt op mysterieuze wijze een einde te komen aan die kalender op 21 december 2012. Nou, wetenschappers hebben daar een heel lang debat over gevoerd van hoe dat nou toch zou komen. Is daar gewoon een simpele verklaring voor te geven? Uh, of, of, of is er toch uh, reden om bezorgd te zijn? Nou, deze kleine club van doemdenkers zegt ja, da dan, dat is het einde van de wereld. Dan gaat er iets veranderen in de harmonie tussen mens en natuur. Aardbevingen, rampen, dat soort dingen. Anderen zeggen nee oh, er is een andere verklaring voor te geven. Uh, een, een, een, een simpele verklaring dat ja, Die kalender hield gewoon op en dat betekent niet dat de Maya's daar nou mee voorspeld hebben dat de wereld ten einde komt. Nee. Ja, maar ik bedoel meer, hoe komt het nou dat dat dorp bij jou daar in uh, de Pyrenee nu opeens zo in de belangstelling staat? Is dat gewoon omdat uh, in de media gewoon een leuk verhaal is, dat het opgepikt is door uh, ook de grotere media? Nou ja, wat er vandaag is gebeurd, uh, Bert, dat is toch wel uh, bijzonder. Kijk, uh, we lachen er misschien een klein beetje om, maar uh, het is een dorpje van 200 mensen. Als dat overspoeld wordt door uh, duizenden mensen die allemaal naar die berg willen gaan op 21 december. Uh, ja, dat, je kunt je voorstellen dat die dorpelingen daar niet echt op staan te wachten. Zoals ze al niet stonden te wachten afgelopen jaren op telkens journalisten die dit verhaal eruit kwamen lichten. Maar op 21 december, ja, tienduizenden mensen, uh, de burgemeester heeft in het verleden al opgeroepen... om het, om het ...het leger maar in te gaan zetten om daar uh, de boel een beetje op orde te houden. Want er zijn ook en engere voorbeelden van sectes, cults... ...die op een bepaalde dag massaal zelfmoord hebben gepleegd. Nou, je moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt op die plaats Boekaras. En vandaar dat de burgemeester vandaag heeft besloten... ...om die berg op 21 december dan maar verboden gebied te verklaren. Niemand mag de berg op op 21 december. De en dat is de reden dat wij erover spreken. De verboden berg, wat doe jij op 21 december? Ik heb geen hotelcamera geboekt. <laughs> Dat is goed. Goed, dankjewel Ron voor het verhaal. Ron Linker hoort u straks meer aandacht voor de Gaza. Maar ook voor de koopkrachtplaatjes in Nederland. En natuurlijk voor het schaatsen in Heerenveen. De eerste wereldbekerwedstrijd wordt daar vandaag verreden. Blijf erbij op deze zender Radio 1.